Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Overheid treedt niet genoeg op tegen cybercriminelen. Corporaties bouwen volgend jaar minder woningen. En van moordverdachte Blade Runner morgen voorgeleid. De overheid weet welke bedrijven en overheidsinstellingen afgelopen najaar slachtoffer zijn geworden van cybercriminelen, maar heeft veel van die bedrijven niet actief geïnformeerd. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Computerbestanden van onder meer energieproducenten, luchtvaartmaatschappijen en ziekenhuizen zijn in handen gekomen van Oost-Europese criminelen en ze gebruiken daarvoor een virus. De criminelen lopen nog steeds vrij rond en hebben de computerbestanden mogelijk nog. Volgens onderzoeksbureau Digital Investigation... kan met de gestolen data heel Nederland plat worden gelegd. Het bureau snapt niet dat de overheid de besmette bedrijven... niet veel actiever heeft gealarmeerd. Corporaties zullen volgend jaar veel minder huizen bouwen... als gevolg van het nieuwe woningakkoord. Ze zullen in 2014 uitkomen op zo'n 10 tot 13.500 nieuwe woningen... heeft de corporatiekoepel Edes laten becijferen. De raming ligt op ongeveer een derde van de nieuwbouwproductie... van de afgelopen jaren. Gisteren presenteerde minister Bloks zijn nieuwe woningakkoord. De woningcorporaties reageerden direct ontevreden. Zo is de heffing die corporaties in 2017 moeten betalen... wel verlaagd van 2 miljard naar 1,7 miljard. Maar dat is volgens Edes niet genoeg. Belangrijkste onderzoek naar de gaswinning in Groningen... kan niet voor 1 december klaar zijn. Dat heeft minister Kamp gezegd in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van de bevinding in het gebied... zou een deel van de Kamer de boringen het liefst nu stopzetten. Maar daar is geen meerderheid voor. Omdat veel Groningers zich grote zorgen maken... vroegen een aantal partijen onder wie de PvdA... de minister de onderzoeken sneller af te ronden. Maar Kamp ziet daar niets in. Belangrijkste onderzoek naar de winningstechnieken... kan volgens hem echt niet eerder klaar zijn dan 1 december. Minister Bussemaker stuurt een deel van het dossier over onderwijsinstelling Amarantis naar het Openbaar Ministerie. Een commissie onder leiding van oud groenlinksleider Halsema concludeerde vandaag dat bij Amarantis geen strafbare feiten zijn gepleegd. Maar ze heeft één geval niet goed kunnen onderzoeken, omdat ze daar niet genoeg bevoegdheden voor had. Het gaat om een onduidelijke betaling door Amarantis van 210.000 euro. Bussemaker neemt het advies van Halsema nu over om nader onderzoek te laten doen. Als het OM strafbare feiten constateert, doet de minister aangifte. Hassema omschrijft de gebeurtenissen bij Amarantus als niet onwettig... maar wel onwenselijk. In Groot-Brittannië zijn in paardenvlees sporen gevonden van een medicijn... dat schadelijk kan zijn voor mensen. Dit middel mag alleen worden gebruikt bij paarden... die niet bedoeld zijn voor menselijke consumptie. De Britse regering sluit niet uit dat vlees met dit middel... via Frankrijk toch in de winkels is terechtgekomen. Wel wordt benadrukt dat het in elk geval niet in de Franse diepvrieslasagne zit... die uit de schappen is gehaald. Onderzocht wordt nog waar het vlees met het medicijn erin is gebleven. De ANWB verwacht geen extreme avondspits. Verkeer zou zich goed aanpassen aan de weersomstandigheden. De Rijkswaterstaat heeft uitgebreid gestrooid op de snelwegen... en de provinciale wegen. Er is genoeg verkeer op de weg om het zout in te rijden... waardoor de gladheid op het grotere wegennet meevalt. Toch moeten weggebruikers plaatselijk nog rekening houden met ijzel. Vooral in het oosten kan het een probleem zijn. Door de gladheid zijn er vanochtend diverse ongelukken gebeurd... vooral in het westen van het land. En er ontstonden lange files. De Zuid-Afrikaanse gehandicapte atleet Oscar Pistorius wordt verdacht van moord op zijn vriendin. Hij wordt morgen voorgeleid. De atleet wil op borg tot vrijblijven, maar de politie voelt daar weinig voor. Vanacht werd bekend dat Pistorius, ook wel de Blade Runner genoemd, in zijn huis, zijn vriendin had doodgeschoten. Ze hebben gedacht dat ze een inbreker was. De politie zegt dat er al eerder incidenten zijn geweest, die zouden van huiselijke aard zijn. Er waren al in 2005 twijfels over de Vira-producent Ansaldo Breda. Blijkt uit een onderzoeksrapport dat een Tweede Kamercommissie zes jaar geleden opstelde. Het rapport bleef tot nu toe geheim, omdat er vertrouwelijke informatie in stond... Maar nu er zoveel problemen met de VIRA zijn, wilden de Kamerleden het toch inzien. Het rapport waarvan delen zwart zijn gemaakt, is een soort tijdlijn. En onder 2005 wordt onder meer geconstateerd dat tijdige levering van de VIRA-treinen door Ansaldo Breda twijfelachtig is. Mede doordat de leverancier geen ervaring heeft met de bouw van hoge snelheidstreinen. Personeel van verpleeghuis het Sarfati-huis in Amsterdam... heeft opnieuw het werk neergelegd. Volgens vakbond Advocabo FNV heeft de directie niets gedaan... met het onlangs aangeboden actieplan van de medewerkers. Ze vinden de werkdruk te hoog en vragen zich af... of de 3,5 miljoen die de zorgaanbieder Amsta van de overheid krijgt... wel goed wordt besteed. Dan het weer. In het westen, zuiden en midden valt ijzel en sneeuw. Pas in de avond en nacht loopt de temperatuur op en verdwijnt geleidelijk de gladheid. Laatst morgenochtend in het oosten. Morgen overdag wisselen bewolkt, 2 tot 6 graden. Weinig wind en er valt een enkele winterse bui. ANEB, verkeersinformatie. Vooral in het midden en oosten van het land nu gladheid door sneeuw en wat ijzel. De avondspits is nogal ongelijk verdeeld. In het grootste gedeelte van het land verloopt die minder druk dan gebruikelijk. Maar ja, bij Amsterdam juist drukker. En uh, ja dat vertaalt zich weer in veel files rond de hoofdstad. Op de A1 vanuit Amersfoort daar staat tussen Naarden en Knopend Watergraalsmeer 13 kilometer file. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen het ringvaart, Aqueduct en Knopend de Nieuwe meer 10. En ook een file met dubbele cijfers op de A9 naar Alkmaar voor Knoop... Op het Velze 10 kilometer. Met de nieuwe Nefit Trendline HR ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nevit Trendline. De nieuwe generatie kwaliteitsketels. De trend in compact en energiezuinig verwarmen. Voor meer informatie ga naar nefit.nl of je nefit dealer. Nevit houdt Nederland warm. Hoe zie jij de wereld voor je? Jij mag het zeggen.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 7 over 5, goedemiddag. Een omvangrijke computerinbraak. Wie heeft wat gestolen? Wie wist ervan? Wanneer? En waarom is er niets gedaan? Een whodunit in cyberspace. Van meer dan 100.000 Nederlandse bedrijven, ziekenhuizen, universiteiten... overheidsinstellingen en mediabedrijven... zijn gevoelige gegevens in handen gekomen van cybercriminelen. De overheid weet er sinds oktober vorig jaar van. Maar het onderzoek van de NOS blijkt dat er met die kennis niet heel veel is gedaan. Jeroen Woaars, welkom. Goedemiddag. We beginnen met een verslag van jou, want je hebt de gegevens ingezien. Dat heb je gedaan met een medewerker van een digitaal onderzoeksbureau. En het ziet eruit als dus een plat Active Directory-netwerk... Met veel computers. We zitten naast Ricky Gevers van Digital Investigation uit Hilversum. Een digitaal onderzoeksbureau. Dus De kans dat je via één machine die je hier infecteert... Uh, dat je verder komt, is uh, behoorlijk aanwezig. Dit bedrijf kreeg gezicht op een virus dat tussen februari en september... 150.000 Nederlandse computers besmette. Van waterleidingbedrijven, uit de industrie, uit de zorg. Het virus verzamelde allerlei gegevens en stuurde die naar een centrale server. Een server in handen van cybercriminelen. Je kan hier dus veel geld aan verdienen door de gegevens te verkopen. En als je kwaad wil, dus stel je bent een terrorist... dan zou je organisaties goed plat kunnen krijgen. Met deze gegevens? Ja. Dat is niet overdreven? Nee, dat is zeker niet overdreven. Nee. Het onderzoeksbureau heeft het netwerk van die criminelen platgelegd... en de data veiliggesteld. En wij mogen meekijken. We zien... Interne systemen van een waterleidingbedrijf. Van een enorm grote scheepswerf. Duizenden wachtwoorden, patiëntgegevens zelfs van een huisarts. Ja, dat zegt heel veel patiënten uh, gebeuren hier. Dat... nasty. We bellen hem op. Het is beveiligd, mijn, uh, mijn bedrijf, door de instantie. Hoe komen ze hiermee bij mijn, mijn uh, gegevens dan? Nou, er is dus een virus op een van uw computers actief. Ja. Die kijkt gewoon mee met wat u doet. En die gaat dwars door de beveiliging heen. Holy shit! Iedereen kent wel iemand die hierin zit, ja. En weten die mensen dat zelf ook? De meesten weten het niet, nee. Wat is het gevaar daarvan? Um, het is altijd beter als je je bewust bent van wanneer er data gelekt is. Dat lijkt me uh, duidelijk. Duidelijk, ja, inderdaad. Dan kun je je maatregelen ja, nemen. Ja, exact, ja. Ja, en dan hoor je, Jeroen, uh, de verbijstering bij mensen die je dan belt. Uh, het, het, de gestolen gegevens omvangen 750 gigabyte. Ja, hoe groot is dat? Nou, dat heb ik uitgerekend als je dat allemaal zou uitprinten. En dat kan ook in dit geval, want het is allemaal tekstinformatie. Allemaal wachtwoorden, allemaal mailgegevens. Als je het allemaal zou uitprinten, heb je 120 miljoen A4'tjes nodig. Zoveel is het. En dat is niet alleen van die huisarts die we net hoorden. Het is niet alleen van die scheepswerf. Het, het is echt zonder overdrijven van elk bedrijf... In Nederland kun je wel iets vinden. Ook van de NOS kun je wel iets vinden. En ook van heel veel bedrijven uit wat de overheid dan de vitale infrastructuur noemt. Dat zijn bedrijven waarvan zij zeggen, als die geraakt worden... dan, kan, uh, uh, dan zijn de gevolgen voor Nederland niet te overzien. Dus denk aan uh, oliebedrijven, denk aan ziekenhuizen, denk aan zorg. Dat zijn al bedrijven waarvan de overheid zelf ook zegt... die moeten we waarschuwen als er zoiets gebeurt. Is dat gebeurd? Nou, dat is dus het opmerkelijke aan dit verhaal, eh, amper, amper. In oktober heeft de politie van dit onderzoeksbureau, wat we net hoorden... die harddisk met gegevens overhandigd gekregen. Maar die harddisk bleek kapot, die bleek het niet te doen. En toen heeft de politie op dat moment besloten... nou, laat dan maar, we zien eigenlijk geen reden om verder onderzoek te doen. In december heeft het Nationaal Cybersecurity Center, dat is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, een lijst gekregen, opnieuw van dit bedrijf, van besmette computers en alle bijbehorende adressen. Twee maanden later. Twee maanden later, ja. Dus eerst vijf maanden geleden de politie, niks gebeurt. Twee maanden geleden de, um, uh, de overheid, het ministerie van Veiligheid en Justitie. En zij zouden en zij zeggen. Uh, bedrijven uit die vitale infrastructuur te hebben geïnformeerd. Nou, dat zijn wij gaan controleren. Uh, we hebben de waterleidingbedrijven gebeld. Die zeggen wij zijn niet geïnformeerd. In de luchtvaartsector weten mensen van niets. Uh, diverse gemeenten wisten van niets. En ik zei het net al, ook de zorg is onderdeel van die vitale infrastructuur. Uh, ik ging naar het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Hier zie ik gegevens over een medewerker. Ja. Op de afdeling neurologie waar geschreven wordt dat um, deze patiënt overgeplaatst wordt naar een ander ziekenhuis? Ja. De directeur ICT is dit, van het Academisch Ziekenhuis in Groningen. We kijken samen naar de gegevens die het virus uit zijn netwerk verzamelde. Ja. Hier zie je dat iemand um, inlogt op zijn Google-account... De afdeling van René de Vink had het virus zelf ontdekt. Ja. Toch wist hij niet dat deze gegevens op straat liggen. Ja. De politie heeft deze gegevens al sinds oktober. Het Nationaal Cybersecurity Center heeft deze gegevens sinds begin december. Bent u door hen op de hoogte gesteld van het feit dat er een virusbesmetting was? Ik ben door hen niet op de hoogte gesteld van het feit dat er een virusbesmetting was. Dat was ook al bij ons bekend. Dus dat zou een beetje mosterd na de maaltijd uh, zijn. Uh, ik ben door hen niet op de hoogte gebracht dat er ook daadwerkelijk gegevens van ons in uh, zeg maar, de door hen uh, aangetroffen files uh, zaten. Wat vindt u daarvan? Als u het mij vraagt, uh, ik zou het belangrijk vinden om wel sneller te kunnen reageren op dit soort dingen. Dus ik zou die informatie zeker wel eerder willen hebben. Dat moet in de toekomst beter. Ik vind dat dat, ja, dat mag u best zeggen, ik vind dat dat beter kan. Moet. Moet. Nou, een van de mensen die we hebben gesproken, René de Vink... was het, van het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Hij ontdekte dus zelf besmet te zijn... maar is nooit gewaarschuwd door niemand. Dus ik kan me voorstellen dat je met die gegevens in de hand... naar het cybersecurity zijn teruggegaan en hebben gevraagd van... leg dit maar eens uit. Nou, inderdaad. En die zeggen tegen ons... dat ze wel degelijk organisaties gewaarschuwd hebben. Maar bij doorvragen blijkt dat er maar 40 of 50 organisaties... bij hen zijn aangesloten en dat ze alleen die actief informeren. Dat is op zich opmerkelijk, want je zou zeggen... het is een overheidsinstelling en we zijn allemaal aangesloten... bij onze overheid. Um, luister even mee naar wat de directeur van dat NCSC erover zegt... Wil van Gemert. De mogelijkheid voor ons om te checken of uh, bedrijven uh, besmet zijn, dat doen we aan de hand van uh, IP-adressen die we van die bedrijven krijgen. Um, uh, dat hebben we ook in dit geval gedaan. We hebben de IP-adressen de IP die we hebben gekregen vergeleken met het bestand wat wij hebben. Het kan zo zijn dat het bestand, of het is zo dat het bestand niet volledig is, omdat uh, niet alle bedrijven die IP-ranges hebben aangemeld. Dat zou een van de redenen kunnen zijn waarom een bedrijf zegt niet geïnformeerd te zijn, omdat we dat adres niet hebben. En dat is ook voor ons de enige mogelijkheid uh, om op die manier te checken. Dus het is aan die bedrijven zelf om zich aan te melden met dit zijn onze computers. Mocht er iets mis zijn, informeer ons. Ja, als wij, wij krijgen voortdurend informatie, want dit is niet de enige informatie. Als, als je wil dat we dat op een goede manier uh, kunnen vergelijken... dan is dat van groot belang dat we die IP-ranges hebben vanuit die vitale infrastructuur. Heeft u die oproep wel eens gedaan richting die organisaties? Van jongens, doe dat nou? Ja, zeker. En uh, ik denk dat dit item ook nog wel aanleiding is om dat nog een keer te doen. Dit item is aanleiding om dat nog een keer te doen. Nou, Bij deze dan, Jeroen Wollars, dank voor dit onderzoek. Dit gaat ongetwijfeld een hoop vervolgverhalen opleveren. In ieder geval, het overzicht van dit verhaal uh, um, is er heel terug te vinden... op onze website onder de kop overheid Laks na aanval door Botnet. En interessant, je kunt ook via onze site kijken... of je eigen computer besmet is. Want ik denk dat een hoop mensen, bedrijven en instellingen nu ook weten... goh, zit ik ook in dat bestand en welke gegevens van mij liggen dan op straat... via onze site, kun je daar meer over vinden. En wat is onze site? Onze site is nus.nl. Lars? Uh, wie Lars, is Lars, is Lars is het, het tegenwoordig. Dank ja. je wel. Straks Nederland maakt kennis met de triple dip... de derde recessie in drie jaar tijd. De knelpunten, Wijnandswaan Zwaan, waar bij Amsterdam? Is er nog steeds ja. zo? Vooral rond Amsterdam, want dat heeft ook een oorzaak. Daar zijn bijna alle spitstroken dicht en dat heeft wel indirect te maken met de gladheid. En daardoor verloopt de spits rond Amsterdam druk, in de rest van het land helemaal niet. Langs de file staat nu op de A1, Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naarden en Knoopend Watergraafsmeer, 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Meneer Meijer, jij bent niet in de buurt van Amsterdam, gelukkig maar. Want dan had je ergens vastgestaan. Uh, je bent ergens op de wegen waar het best wel meevalt met die files. Het valt, het valt reus mee, volgens mij. Ook wel uh, met de situatie op de weg. Ik ben inmiddels bij bergingsbedrijf Smink. Zeg ik ja. het goed? Even op de rug van de man in het oranje kijken. Ja, in, uh, in de Hoevelaken. Uh, die is een formuliertje aan het invullen. Want heel af en toe wordt er wel een auto binnengebracht. Maar dat het hier nou druk is... Er zitten twee dames en een meneer achter de computers om de meldingen binnen te halen. Nog iemand in het oranje? Is het druk op de weg? Ja. Ja, het is wel druk op de weg. En, en hoe is het met de ongevallen? Ja, het is nog te overzien. Redelijk druk, maar het valt nog mee. Ja, als we naar buiten kijken, dan, dan, dan ziet het er smerig uit. En dan denk je van, bah, moet ik daar nog doorheen? Het is ook wel hier en daar druk bij Amsterdam. Maar qua ongevallen, ik heb hier ook nog niet heel veel binnen zien komen. Nee, het valt inderdaad nog mee. Mensen zijn toch een beetje gewend aan de drukte inmiddels. Of aan de, aan de gladheid en de sneeuw inmiddels. Dus ze gaan er ook voorzichtig mee om. Ja, dat kun je merken hoe verderop in de winter dat, dat mensen het meer rekening mee houden. Ja, ik denk het. Uh, nu is het uh, goed te doen. We hebben niet echt heel veel extra mensen ingezet. En toch uh, kunnen we het allemaal aardig wegwerken. Dus uh, het is wel drukker als normaal, maar niet extreem druk. Ik denk hier de wachtkamer zit vol. Eén de, de, de meneer uh, die, die zat hier net die zijn auto een kusje heeft gegeven met de Bern. Uh, Daar hield het ook mee op. Nou, de chauffeurs die anticiperen ook wel op de drukte. Die brengen vaak auto's gelijk door of zorgen dat mensen meteen thuis afgezet worden. Dus dat gaat ook wat vlotter als, uh, als normaal gesproken. Maar uh, het valt inderdaad nog mee. Gewoon rustig rijden. Ja, precies. Glimmer de kant boven, hè? Precies. <laughs> de kant boven. Dat is een hele goede, Tim. Eh, ja, we zijn zelf vanuit Baren eh, hier naar uh, Hoevelaken toe gereden. Een beetje binnendoor over de wegen. Want de snelweg moet je dan wel een beetje vermijden qua drukte. Want daar stond wel file richting Hoevelaken, via, uh, richting Amersfoort. Maar uh, ja, het is goed te doen. Goed te horen, Inderdaad, dat gaan we even onthouden. nou de glimmende kant boven. Dat geldt ook vooral voor jou met je, met je nieuwe auto, je blinkende auto. Ja. Doe voorzichtig. Ja, pas op. Ik doe heel voorzichtig. Goed zo. Nederland als land, als economie, is weer in een recessie gedoken. Met andere woorden, onze economie is gekrompen... voor het tweede opeenvolgende kwartaal. Het is al de derde keer dat het gebeurt, sinds eind 2008. En dat heet dan een triple dip. Maar triple dip, dat is een woord waarvan mensen met de oren gaan klapperen... merkt verslaggever Louis Dekker. Heeft u het al gehoord? De triple dip. U kijkt alsof het in Keulen dondert. Oh, gaat weer uh, slechter. We zitten weer in een recessie. Dat is niet zo snugger. Weet u wat het is, triple dip? Dat is de derde keer dat uh, in een paar jaar, in, uh, sinds uh, wat is 2008, dat we dus in een recessie zitten. Dat de economie dus achteruit gaat. Kijk, dat is het goede antwoord. U mag door naar de volgende ronde. Maar weet u ook wat een recessie is? Inflatie een beetje. Dat de economie achteruit loopt op dat wat we willen, op de vooruitgang. Zo staat hij niet in de boekjes, hoor. Oh, nou, Dat zal best zijn, Iedereen Iedereen uh, vertaalt het naar zijn eigen uh, idee, natuurlijk. En naar zijn eigen portemonnee. En zijn eigen portemonnee. Mevrouw, weet u wat een triple dip is? Een triple tip? Triple dip. Triple. Dip. triple. Nee, dribble. Wat zeg u nou? Dribble tip? Nee, u neemt me in de maling. hoor. <laughs> triple dip. Ik zit nooit van Vrij vertaald, drie dubbele dip. Oh, dat is mooi. Waar zou dat over kunnen gaan? Dat je in de dip zit. De economie zit in een dip. Ja. We zitten voor de derde keer in een recessie. Oh, ja. Nu snapt u hem wel? Ja. Dat is wat nu aan bezig is over de, met economie, met geld en alles. Ja, hoe moet ik daar nou uitleggen? Alle naregen wat dus op dit moment bezig is, dat is dus die recessie. En er geeft geen geld. Daar ontstaat armoede door en noem maar op. Dames, mag ik u even over horen? Ja hoor, dat mag. Weet u wat een triple dip is? Nee. Geen idee. Nee, ik weet wel wat een triple stoel is, maar niet wat een triple dip is. Nooit van gehoord? Nee. En als ik zeg dat het over de economie gaat? Oh, ja, dat we nu weer opnieuw in recessie zitten. Ja. Dat is hem. Oké, okay. okay. oh. ja. een driedubbele dip. <laughs> en daar zit u dan met uw drie gebakjes. Ja, ja, precies. Nou, wij hebben er nog niet zo heel veel last van gelukkig. Weet u eigenlijk wel wat een recessie is? Want u zegt wel, oh, dat is de derde keer een recessie. Maar wat is een recessie dan? Ja, dat het gewoon op dit ogenblik niet goed gaat. Ik, ik ja. ja. En uh, min of meer een stilstand in de economie en we moeten eigenlijk een groei hebben uiteraard. Heeft u er last van dat de economie krimpt? Ja, ik persoonlijk gelukkig nog niet. Ik heb nog een baan en mijn man heeft nog een baan. Dus... Maar ik merk het wel om me heen dat steeds meer mensen het moeilijk krijgen en toch meer mensen ook hun baan verliezen. Ja, mijn dochter bijvoorbeeld is wel ontslagen door een boventalligheid en uh, toch het teruglopen van de economie waardoor de organisatie uh, ja, moet besparen. En dat uh, gaat doorgaans ten koste van, uh, van werknemers ook uiteraard. En zo valt het eigenlijk best wel mee... als je vraagt naar mensen wat ze vinden van die triple dip. En ik heb ook gemerkt dat als je drie keer heel snel achter elkaar uitspreekt... triple triple dip, trip, trip... nou, dan valt het ook, uh, is eigenlijk best komisch. We gaan naar Den Haag. De boeringen naar gas in Groningen, daar werd over gesproken, worden niet stopgezet. En onderzoek ernaar kan ook niet sneller dan het geplande einde van dit jaar klaar zijn. Dat is de uitkomst van een debat tussen Tweede Kamer en minister Kamp van Economische Zaken. De Partij voor de Arbeid vroeg of de onderzoeken naar de boeringen sneller kunnen worden afgerond. Maar volgens minister Kamp is dat niet mogelijk. In Den Haag, Barbara Terlinge. De afgelopen dagen waren er in Noord-Groningen vier aardbevingen. Het verband tussen de boringen en de bevingen wordt onderzocht... maar oppositiepartijen zijn er niet gerust op en willen dat niet afwachten. Veel mensen zijn zo bang geworden voor de aardbevingen... en de mogelijke gevolgen dat ze gewoon weg willen uit het gebied. De schrik zit er goed in bij de bewoners. De gevoelens van onveiligheid nemen toe. En gisteren nog kreeg ik een brief van een mevrouw die zegt dat haar leven op de kop staat... En ze wil maar één ding, en dat is verhuizen. Groningen heeft de afgelopen dagen weer geschud op haar grondvesten. En niet een klein beetje ook. Renette Klever van de PVV, Carla Faber van de ChristenUnie en Henk van Gerven van de SP. Stopzetten van de boringen maakt de kans op aardbevingen maar een heel klein beetje minder, zegt minister Kamp. Je hebt dus in plaats van een, een, het, het gevoel in het gebied van we hebben een risico van 7%, breng je het dan uh, terug tot een, we hebben een, het gevoel van een risico van 5,6%. En of dat nou echt de, de, de doorslaggevende uh, factor in het gebied zal zijn, ja, dat is iets waar we ons ook op moeten uh, beraden. Een aantal partijen, waaronder de PvdA, vroeg de minister wel of de onderzoeken niet veel sneller afgerond kunnen worden... dan nu, einde van het jaar, gepland is. Er moeten gedegen onderzoeken komen. Pas daarna kunnen we besluiten nemen. Maar die onderzoeken die hoeven geen jaar te duren, voorzitter. En moeten zo snel mogelijk sneller dan de minister tot nu toe heeft aangegeven... duidelijkheid komen voor de Groningers. Waar mogelijk zal Kamp eerder met informatie komen. Maar het belangrijkste onderzoek over de manieren van gaswinning... kan echt niet voor 1 december klaar zijn. Omdat dat... een heel groot veld is daar in Groningen. En dit iets is wat je niet zomaar even uit de mouw schudt... ook de deskundigen niet, is dat een hele grote klus... waar ze met, met man en macht, denken ze, twee jaar mee bezig zijn. Uh, dat tijdbestek tot 1 december is al, uh, is al risicovol, is al krap... En om hier nu te gaan zeggen dat ik dat eerder ga doen, bijvoorbeeld in oktober... dat heeft totaal geen zin en zou ook, is ook, kan ik ook nergens op baseren... dat ik dat eerder voor elkaar zou kunnen krijgen. Na die uitleg was de Partij van de Arbeid het met de minister eens... dat het onverantwoord is het onderzoek te overhaasten. Evenals het stopzetten van de boringen nu. Ondertussen wil de provincie Groningen dat de aardgasproducenten... inwoners een beetje tegemoetkomen. Nog tot 1 juli loopt er een regeling waarbij gemeenten kortingen ontvangen... omdat de gaswinning in het noorden plaatsvindt. En ook al gaat het om maximaal een tientje per gezin per jaar... die korting zou wel aan de gezinnen doorberekend moeten worden, vindt de provincie. Het is Valentijnsdag. En dan vraag je je af: wordt dat nou echt overal gevierd? In India ieder jaar met meer enthousiasme. Indiërs zijn gek op festivals. Zo'n Amerikaans liefdesfeest past daar prima bij. Tot warging van sommige anderen die zelfs bereid zijn geweld te gebruiken tegen het Valentijngevoel. Correspondent Lucas Waagmeester ging in New Delhi op zoek naar de liefde. Dat is lekker druk, bij uh, het een op de hoek van de Rose Garden toepasselijk. Er worden vandaag ongelooflijk veel rozen verkocht. 30, 30 rupees per each. 30 rupees, one rose? Ja, yes, sir. Deze man vertelt dat hij, het is nu iets over ene, heeft hij al meer dan 100 rozen verkocht. Terwijl hij normaal op een hele dag zo'n 50 rozen verkocht. En hij verkoopt ze vandaag voor 30 rupee per stuk. Normaal zijn ze 20 rupee per stuk. Dus dat is goede business. is Good business? Good business, yes, sir. Dit is een stadspark in het centrum van Delhi. Dat is nou precies een plek waar je wel stelletjes kunt vinden op Valentijnsdag. Want die zie je ook in deze enorme metropool nog altijd niet zomaar in het straatbeeld. Hier, als je wil, kun je hier samenkomen. Weg van de radar van je ouders, die altijd alles zien thuis. En ze kijken mij allemaal meteen een beetje schuchter aan, want ik loop met een microfoon. Oh, er lopen daar zelfs wat mensen weg. pakken een tas snel. Hallo, can I ask you something? Uh, yes, Oh, you got a present? Uh, yeah. Is it is it for her? Uh no, she had, uh, she has given me uh the present. Okay, you just got the present. Yeah. Ah, uh -huh. is for Valentine? Yes. So you are married? Uh no, we are not married. We just uh, I just proposed her and she is my girlfriend, Maar right know. But I'm confused. You are Indian and you are a couple but unmarried. Maar dat is toch wel heel bijzonder in India. Het is toch echt totaal niet gewoon dat je als stelletje bij elkaar bent, maar niet getrouwd. Uh, it's it's been a Western lifestyle which has been you know going in the trend for the past five or six years. Indian culture has got mixed with the Western culture in this particular things as well. Ja, ze zijn ongetrouwd en hij zegt dat is echt iets van de laatste vijf, zes jaar pas. De, de Indiase cultuur begint op dit terrein toch langzaam iets op het Westen te lijken. The trend has just got changed and uh, this is just in the fashion uh, to make uh, you know, girlfriend and all. Van de liefde naar de werkelijkheid. Dit is het geluid van een clipje op YouTube... waarop te zien is hoe radicale hindoe's zo'n stelletje in elkaar slaan. Het is gisteren gefilmd. Iedere 14 februari zijn er door het hele land dit soort incidenten. Valentine's Day is niet een deel van de culture. cultuur. Het is dat er een behandeling Valentijnsdag hoort niet bij de Indiaanse cultuur, zegt V.H. Dalmia, de godvader van Vishwa Hindu Parishad, een van die radicale Hindu bewegingen in India. Zijn belangrijkste punt is dat mensen zich netjes moeten gedragen. En anders, ja, dan worden er door de jongere garden van de beweging klappen uitgedeeld. They because the hinduism behavior, take for instance, embracing, kissing, something like that. I mean, that is not a public uh, affair. That be done in Mensen moeten begrijpen dat sommige dingen gewoon niet thuis horen in het openbaar. Dat is alles, zegt hij. Maar we weten dat de mannen en vrouwen van Dalmia's beweging... zich fel keren tegen alles wat lijkt op de westerse levensstijl. Dus zeker aan Valentijnsdag hebben ze een bloedhekel. Ik ga het openen. Uh, Laat me zien. Het is een het is een fotolijstje in de vorm van het woord love. Daar moeten ze samen inkomen natuurlijk. We hebben dit momentje in het park ontzettend verstoord nu, maar ze vinden het niet erg. Ze hebben de hele dag vrijgenomen om samen Valentijn te vieren. Sorry we are disturbing this. No, no, no, Romantic moment. Nee, no, no, no, nothing. We hebben een hele dag voor dit. En we hebben een hele dag voor het genieten. Een Valentijn in India. Straks een reportage hoe sommige Hollanders Valentijnsdag vieren. En ik verklap me vast: dat gebeurt niet met rozen, bonbons of een intiem dineretje. Vanavond in Meldpunt de overheid bezuinigt op de zorg voor thuiswonende ouderen. Familie en buren moeten het overnemen. Maar hoe realistisch is dat? Mantelzorg, creatieve oplossing of fopspeen van een terugtredende overheid? Zelf zorgen voor uw ouders? Vanavond in Meldpunt bij Max om vijf half Nederland 2. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet de route wil volgen, maar de weg wil wijzen.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 Profiteer nog vier dagen van de Eredivisie Live actieweken. Ga nu naar eredivisielive.nl of bel 09090101. 10 cent per minuut voor een uniek aanbod. Radio 1, het NOS Journaal.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 Bij gevechten in de oostelijke Syrische stad Sadada... zijn de afgelopen drie dagen zeker 130 doden gevallen. Zo gaan om 100 Syrische militairen en 30 leden... van de radicaal-islamitische rebellenbeweging Al-Nusra... meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie in Londen.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 Op 1 juli treedt een nieuwe regel in werking... waarbij mobiele providers geen extra kosten meer mogen rekenen... voor deze speci speci specifieke nummers. Dit betekent dat mobiel bellen naar bijvoorbeeld een 088-nummer... net zoveel gaat kosten als bellen naar een 020-nummer. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Ik begin met de waarschuwing. hoewel het u waarschijnlijk niet ontgaan zal zijn... maar ook vanavond en vannacht is er een grote kans op gladheid. Dus het is oppassen op de weg, stoepen en ook fietspaden. Het weerbeeld op dit moment is als volgt. Een groot gebied met neerslag bevindt zich boven met name het midden en oosten van het land. In de noordoostelijke provincies sneeuwt het licht, soms valt er wat regen of ijzel. En dan volgt er een strook, zo van Flevoland richting Limburg, en daar wordt geregeld ijzel gemeld. En achter dat gebied valt de meeste neerslag dan vooral in de vorm van sneeuw. En de hoeveelheden, ook al gaat het niet snel, kunnen toch flink oplopen. Dit neerslaggebied trekt de komende uren erg langzaam richting het oosten weg. En dus vannacht blijft het vooral in de oostelijke regio's nog lang licht doorsneeuwen. In het westen wordt het wat droger, maar daar kan er af en toe wat motregen vallen, wat dan nog steeds voor ijzel kan zorgen. Verder is het vrij vochtig en in combinatie met een koude ondergrond levert dat verspreid miststof of is er sprake van laaghangende bewolking. De minima liggen iets boven het vriespunt in het zuidwesten en een paar graden eronder in het noordoosten. En morgen wordt dan een meest bewolkte, maar ook overwegend droge dag. Die start met nog wat sneeuw in het noordoosten en oosten van het land. Verder valt er gedurende de dag af en toe nog wat lichte regen. De kans op gladheid wordt langzamerhand kleiner, in elk geval overdag. En verder staat er morgen weinig wind, boven land uit de meest variabele richting, aan de kust vooral uit westelijke richting. En daar ligt de temperatuur op een graad of 6, in het oosten rond een graad of 2. De dagen erna verlopen dankzij de invloed van een hoge drukgebied overwegend droog en met af en toe wat de zon. Smiddags is het een graad of vijf, in de nachten schommelt het kwik rond het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie. De spitsstroken rond Amsterdam zijn dicht en dat veroorzaakt een drukke spits rond de hoofdstad. Maar in de rest van het land valt het reuze mee, ondanks de gladheid die lokaal wel gemeld wordt. Maar dichte spitsstroken dus rond Amsterdam. En lange files daardoor op de A1 naar Amsterdam... voor knooppunt Watergraafsmeer, 10 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag, voor De Nieuwe Meer, 11. Ook op de A9 is het raak van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Amstelveen en knooppunt Velsen, 13 kilometer. En naar Diemen tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Holendrecht, 13 kilometer. Ook een lange file tenslotte op de A10, de ring van Amsterdam... bestaat richting Zaanstad op de A10 Noord... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Kadoelen, 9 kilometer. Zembla over mensen die dood willen als ze dement zijn. Ondanks dat het in hun euthanasieverklaring staat... willen artsen niet aan deze wens voldoen. Het verzoek moet volgens de artsen mondeling bevestigd worden. Maar dat kan de patiënt vaak niet meer. Wat is zo'n wilsverklaring dan nog waard? Zembla, vanavond 10 over 9 bij de VARA op Nederland 2. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl...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 Vijf over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Rotterdam, want er wordt al de hele middag tennis. Het ABN AMRO toernooi. Jan Roels, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb helemaal niks gezien. Geen uitslagen gehoord. Dus, nou, <laughs> komt dat goed uit, zeg. Waren er interessante partijen? Ja, zeker. Marcus Bagdatis tegen Richard Casquet. De Fransman toch een wereldtopper als vierde geplaatst. Maar Bagdatis, de Cyprio, toch ook wel een publiekstrekker won met uh, twee keer 6-4. Maar daarna, Tim, toch wel de mooiste wedstrijd van de middag. Jammer dat je die hebt gemist. En es Gulbis, de led tegen Juan Martín Del Potro. Natuurlijk ook een publiekstrekker, de finalist van vorig jaar. De lange Argentijn als tweede geplaatst. Gulbis had in de eerste ronde dus Robin Hazen van de baan geveegd. En speelde ook heel goed tegen Juan Martín Del Potro. De Argentijn had een hele lastige eerste set tegen Gulbis. Maar uiteindelijk gaat hij toch in een tuibreek naar Del Potro. Tweede set ook voor de Argentijn. Maar een moeilijke partij dus voor Del Potro. Hij is door naar de kwartfinale. Wat was dus er zo mooi hè? Wat zeg je? Wat was er Wat zo is, mooi, nou, het, het had een heel hoog tempo. Van beide kanten. Goelbys kan dat. Dat is een jongen die, die, die de ene dag wakker wordt en dan slaat hij echt alles goed. En de andere dag gaat alles fout. Dit was ook weer een dag dat hij best wel veel goed sloeg. En Juan Martín Del Potro heeft ook van die vlakke slagen. Weet je, weinig topspin. Het lange Argentijn gaat, staat heel goed achter de bal. Dus het was gewoon een heel hoog tempo. Het was absoluut de mooiste wedstrijd van vanmiddag in Ahoy. We gaan natuurlijk wel kijken vanavond. Hè? We hebben twee Nederlanders in actie. Allereerst de Bakker tegen Federer. Ik ben altijd ja. voor de underdog, dus ik ga voor Federer. Ja, nou ja, tuurlijk. Natuurlijk, dat, dat, dat als Nederlanders zijn, hopen we natuurlijk op een, op een fantastische wedstrijd van Timo de Bakker. Toch een beetje Nederlands verloren tennissone. Weer op weg naar de top 100, nu de nummer 123 van de wereldranglijst. Ja, euh, laten we hopen voor, voor de bakker dat zijn service goed loopt tegen Vedere. Dat is belangrijk, dat hij niet zo snel wordt gebroken in zijn eigen service game. En dan moet hij eigenlijk hopen dat Federen een wat, wat minder avond heeft. We hebben hem gisteren zien spelen, de grote meester uit Zwitserland. Tweevoudig winnaar van Ahoy tegen Grega Semlia. Toen had hij wat opstartproblemen, hij kwam 2 en achter... En uh, twee breekpunten achter, maar uiteindelijk sleept hij toch die eerste set er makkelijk uit. En de tweede ook met 6-1, wat snel gebeurt met deze Sloween. Maar als dat soort momenten er zijn bij Federer en de bakker wordt gesteund door het publiek... en het publiek ja, gaat ook in zijn kansen geloven, ja, wie weet. Maar normaliter is het natuurlijk Federer die hier uh, vanavond moet winnen. Ze hebben overigens al eerder tegenover elkaar gestaan. Dat was bij de Davis Cup op Greffel in Amsterdam in september. Dat gaat er om drie gewonnen sets. Dat was Federer, 6-3, 6-4 en 6-4. Ai, nou dan hebben we sizling nog vanavond. Ja. Igor Seisling, toch ook verrassend. Hè? Want die won hier op de eerste uh, mooie uh, tennisdagavond eigenlijk van Tsonga. Dus nu in de tweede ronde. En dat was al een verrassing. Want dat was zijn eerste overwinning op een top 10 speler. En hij speelt nu tegen Martin Kliesan. Dat is een Slovaak. Een hele goede Slovaak. Want dat is de nummer 31 van de wereld. Die won hier in de eerste ronde van Paul-Henri Mathieu. Heeft al een keer een groot ATP toernooi gewonnen. Vorig jaar in Sint-Petersburg. Hele lastige opgave voor Seisling. Maar als je Tsonga hebt verstaan dan moet dat misschien ook lukken tegen Martin Klies. laten we hopen dat één van de twee Nederlanders doorgaat... naar de kwartfinale. Maar het belooft wel een heel mooi avondje te worden... Het is veel hopen voor ons nog. Uh, laten we hopen dat die hoop uitkomt. Jan Roels vanuit Rotterdam, dank je wel. We gaan verder met een andere sporter. De Paralympische sporter Oscar Pistorius uit Zuid-Afrika. Heel veel vragen over hem vandaag. Vanochtend werd hij gearresteerd en aangeklaard voor moord op zijn vriendin in zijn huis in Pretoria. Pistorius wordt gezien als de ambassadeur van Zuid-Afrika. naar zijn prestaties als de blade runner op de Paralympische Spelen. Afgelopen zomer won hij daar goud op de 400 meter. Hij is in een andere league en and Oliveira is tying up. People are standing up, cheering, flashlights going all around the stadium. And Oscar Pistorius is the Paralympic champion. Een kampioen, een charismatische kampioen. Het nieuws over zijn arrestatie en de dood van zijn vriendin verspreidde zich razendsnel. Volgens zijn advocaat is Pistorius emotioneel, maar gaat het verder goed met hem. Hij is very well, obviously emotional, but hij is fine, guys. Please, me. Dat is de advocaat. Hij wordt, uh, de, zijn cliënt Pistorius wordt morgen voorgeleid in plaats van vandaag, vertelde de openbaar aanklager. Het vooronderzoek van de politie is namelijk nog in volle gang. Be appearing tomorrow at at the Pretoria is de politie wil nog steeds niet officieel bevestigen dat Pistorius de 26-jarige verdachte is. Zuid-Afrikaanse media meldde vanochtend dat Pistorius zijn vriendin per ongeluk zou hebben beschoten. Omdat hij dacht dat ze een inbreker was. Volgens een politiewoordvoerder is het volstrekt onduidelijk waar dat verhaal vandaan komt. Um, we hebben also taken cognizance of the media reports during the course of the morning of an alleged um break-in, or the, the young lady was allegedly mistaken to be a burglar. Obviously our forensic investigation is still ongoing. Um, we're not sure where this report came from. It definitely didn't come from the South African Police Service. We gaan naar Pretoria naar correspondent Ellis van Gelder. Want Ellis, jij was eerder vandaag bij het huis van Oscar Pistorius. Hè? Wat speelde zich daar af? Ja, klopt. Hij woont in het oosten van Pretoria in een uh, ommuurde wijk, wat we hier wel een gated community noemen. Uh, een uh, wijk met een muur van uh, drie meter eromheen en ja, als je maar binnen wil. Dan moet je via bewakers, via de slagbomen. Uh, ja, wat we vooral zagen, daar is, is politie die in en uit reed, die dus blijkbaar nog druk zijn met het onderzoek. Dat we inderdaad eerder dachten dat hij zou voorgeleid worden vandaag. Maar ze zijn toch nog verder forensisch onderzoek aan het doen... daar bij die wijk waar hij woont. Ja, want het zijn nog wat tegenstrijdige verhalen die we horen. Hè? De politie bevestigt niet dat Pistorius haar zou hebben gezien... voor een inbreker, maar klaagt hem wel aan voor moord. Wat zijn nu de feiten over dit incident? Ja, klopt. Ja, eigenlijk de enige feiten die we weten is... dat om drie uur vannacht uh, inderdaad het voorval op het incident is gebeurd... Uh, en dat ze geschoten is in haar hoofd en in haar arm... En dat de politie daarna een 26-jarige man heeft gearresteerd en verhoord. Uh, maar goed, ze hebben wel bewust dat het het huis is van Oscar Pistorius. En dat er behalve het slachtoffer alleen maar de inwoner van het huis aanwezig was. Dus ze hebben het niet zwart op wit gezegd. Maar goed, ja, de aanwijzingen zijn wel groot genoeg om ervan uit te gaan dat het uh, om Pistorius uh, gaat. Uh, ja, verder zeggen ze vooral van ons leiden door bewijs. Vanochtend vroeg inderdaad al waren uh, waarvoor speculatie... Dat het zou zijn als een Valentijnsverrassing. Dat zij in het huis was binnengekomen van een Valentijnsverrassing. Maar de politie zegt inderdaad, zoals we net hoorden, dat ze dat absoluut niet willen bevestigen. Dat gaan we allemaal morgen horen als hij wordt voorgeleid, hopelijk, althans. Je beschrijft het huis, een zeer beveiligd huis. Ik ken ook dat hij wapens in huis had. Is dat gebruikelijk daar in Pretoria? Ja, dat is wel vrij gebruikelijk om wapens in huis te hebben. Er is veel criminaliteit in Zuid-Afrika. We hebben het over zo'n 18.000 braken per jaar. Het is niet heel erg makkelijk om een wapenvergunning te krijgen. Er is wel een hele strenge procedure voor. Maar veel Zuid-Afrikanen hebben een wapen in huis door ja, zelfverdediging. Ja. Hoe is in Zuid-Afrika op dit nieuws gereageerd? Want hij is natuurlijk, zoals ik al zei, een, een ambassadeur voor de Zuid-Afrikaanse ja. sport. Iemand die tot een verbeelding spreekt, niet onder gehandicapte sporters. Maar hij mocht natuurlijk ook meedoen met het echte uh, Olympisch toernooi in het Atlantiek. Um, hij, hij is toch wel een icoon, toch, in Zuid-Afrika? In, in ja, Zuid nee, absoluut, absoluut. Ja, en een van de bekende presentatoren net hier op de radio sprak ook over een ethische tragedie. Uh, eigenlijk wil niemand het uh, echt geloven uh, en houden ze toch... Nog een beetje vast aan het verhaal dat het een ongeluk zou zijn. Uh, ja, hij is inderdaad een, een ambassadeur voor dit land. Ik sprak ook met een buurtbewoner. En uh, hij zei ook van ja, hij heeft zoveel voor ons land gedaan. Voor onze naam naar het buitenland toe. Uh, al die gouden medailles. En dan afgelopen jaar, wat hij ook nog bij uh, de Olympische Spelen in, in onderhistorie schreef. Uh, hij is het ook wel een beetje bekend hier als een, als een wilde bras. Uh, en de politie heeft ook gezegd dat we eerder. De beschuldigingen zijn geweest van huiselijk geweld in het huis van Pistorius. Uh, dus ja, het eigenlijk even me ook een beetje verward met welke Pistorius ze te maken hebben als dit waar blijft zijn. Het wachten is op de feiten en het bewijs Alice van Gelder in Pretoria. Dank u wel. Volgens minister Kamp van Economische Zaken laten de nieuwste economische cijfers zien dat burgers en bedrijven het moeilijk hebben. Nederland zit voor de derde keer in een kleine vier jaar tijd in een recessie. Vooral de oplopende werkloosheid baart Kamp zorgen. Het is altijd slecht als het achteruit gaat en we gaan weer 0,2% achteruit in een kwartaal. Als je het in Europa bekijkt gebeurt het in andere landen ook. 0,6% achteruitgang in Duitsland, 0,3% in Frankrijk. Het is niet goed en we maken een moeilijke periode door. Over de werkloosheidscijfers, bent u daarvan geschrokken? Want er zijn toch weer bijna 100.000 bijgekomen. Ja, ja, ik schrik natuurlijk ervan. Als je in een periode van een jaar bijna 100.000 mensen extra werkloos ziet worden... Ja, dan realiseer je dat, dat die mensen en ook de ondernemers... die alles geven voor hun bedrijf, maar zo'n bedrijf het toch moeilijk heeft... dat zijn de mensen die de grote klap op dit moment opvangen. En wat nu moet gebeuren is dat we de weg die we hebben gevonden... namelijk de weg van economische hervormingen, financiële sanering... het versterken van onderzoek en ontwikkeling... die weg die moeten we vasthouden. En, uh, we zijn het erover eens, we weten wat we moeten doen. En de kunst is om ook, als het moeilijk gaat en het tegen zit... om dan toch de goede weg uh, vast te houden en in die goede richting door te blijven gaan. Waarom bent u overtuigd dat de weg die het kabinet is ingeslagen... dat dat de goede weg is? Nou, we hebben natuurlijk in ons land heel veel gepresteerd. Als je Nederland bekijkt, we zijn bijna het welvarendste land van heel Europa. Een van de sterkste uh, competitieve economieën van de wereld. Ons bedrijfsleven doet het heel goed. Onze onderzoeksinstellingen doen het goed. Dus ja, er zijn, uh, we hebben heel veel power in dit land. En vanuit die sterke uitgangspositie kunnen we ook de problemen... waar we nu mee geconfronteerd worden, weer overwinnen. Ja, toch wordt er nu al een aantal jaar flink bezuinigd. En het blijft in die zin slecht gaan. Bezuinigen is verstandig, want als je dat niet doet... dan geef je dus als overheid geld uit dat je niet hebt. Dat hebben we in het verleden al eens gedaan... en gemerkt dat je dan steeds verder wegzakt. Dus het is echt nodig dat als je er weer uit wilt komen... dat je dan niet alleen van de bedrijven vraagt dat ze hun zaken op orde hebben... maar dat je ook als overheid zelf je zaak op orde hebt. En er hoort bij dat je, dat je als je te veel uitgeeft dat je daarmee stopt. En dat je dus aan de stabiliteit die je in de economie wilt... ook zelf een belangrijke bijdrage levert. Minister Kamp in gesprek met Vincent Rietbergen. De Franse overheid is op zoek naar de bron van het paardenvleesschandaal. Heeft er zojuist een persconferentie uh, over gegeven. En onze correspondent Ron Linker is daarbij. Wij dan bij de ANWB. Ja, het is ongelijk verdeeld een drukke spits rond Amsterdam... maar in de rest van de Randstad valt het erg mee. In het midden van het land is het lokaal erg glad door sneeuw... zoals op de snelwegen A1 en de A12. Langs de Ville bij Amsterdam op de A9... naar Alkmaar tussen Amstelveen en Knoopend Velse, 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk.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 Some folks just have one, yeah. Others they got none. Oh, oh. Stay with me, yeah. Oh, let's just. Take everything you care did. did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see No one knows this more than me did I come clean De mooiste ballads komen toch van rockbands. Dit is zo een Just Breathe van Pearl Jam 2009 van het album Backspacer. Terug naar de rauwe werkelijkheid van de dag, het paardenvleesschandaal. Het Franse ministerie van Landbouw heeft zojuist een persconferentie gegeven... samen met de Voedsel en Ware Autoriteit. Hoe kon het dat paardenvlees terechtkwam in producten... die eigenlijk uit rundvlees zouden moeten bestaan? Ron Linker, goedemiddag. Je was bij de persconferentie. Is daar nu meer duidelijk over, zoals bijvoorbeeld waar de etiketten zijn verwisseld? Het laatste, dat blijft een beetje onduidelijk, Tim. De uh, persconferentie begon met de zin dat het een heel gecompliceerd verhaal is. Het traject dat dat vlees heeft afgelegd is echt door heel veel landen gegaan. Onder meer ook door Nederland. Het kwam uiteindelijk terecht bij, bij Franse bedrijven. En daar had wel een alarmbel moeten gaan rinkelen. Want heel simpel gezegd, dat etiket bestaat uit een lettercode en een cijfercode. De lettercode was BF, hè, van Buffel beef. Dus daar zou je uit af kunnen leiden dat het om rundvlees ging. Uh, maar de cijfercode, als je die bekeek, dan kwam je uit op paard. Dus die Franse bedrijven, zegt de regering, hier hadden al uh, onraad moeten ruiken. Nou, tel daarbij op dat als je het vlees vervolgens ontdooide. dat met het blote oog te zien was wat het, dat er een verschil zit tussen rundvlees en paardenvlees. En ten derde zeggen ze. dat vlees dat is gekocht voor zo'n lage prijs. die ondernemingen hadden moeten weten dat, ja, dat dit eigenlijk geen rundvlees had kunnen zijn. En toch. Hebben ze maar doorgegaan met het doorvoeren van dit vlees naar de volgende post. Ja, is dan wel duidelijk geworden in de persconferentie of het hier ging om een menselijke fout? Nou ja, wat de regering suggereerde heel duidelijk is: van uh, ook al zou het een fout zijn, dan is het wel ernstige nalatigheid. Er is een. Uh... Uh, onderzoek gestart, een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een van de bedrijven die erbij betrokken is. Dat is het Spangero. Dat ligt in. Uh, een bedrijf dat uh, gesitueerd is in het zuiden van Frankrijk. En daar gaat men ervan uit dat het onderzoek moet uh, zich gaan richten op economisch betrog. Fraude. Met andere woorden, deze bedrijven zouden geprofiteerd hebben. Want ook al hebben zij niet zelf die etiketten misschien omgelabeld. Dan nog hadden ze moeten zien. Dat dit niet helemaal klopte. En dat hebben ze niet gedaan. En dat valt hen waarschijnlijk te verwijten. Oké. Okay. En tenslotte, Ron, de volksgezondheid. is natuurlijk ook een niet te onderschatten element in dit hele verhaal. Liep die daadwerkelijk gevaar? Wat er gebeurd is, is dat men uh, nog geen uh, schadelijke stoffen heeft kunnen vaststellen... in dat paardenvlees uh, dat is verkocht als lasagne- en dietrich-producten. via dit traject, hè, via dat traject, dat is liep via die Nederlandse uh, tussenpersoon. Maar er is ook wel weer iets anders aan, aan de hand, en dat is een, een, een losstaande affaire. Doordat verschillende regeringen uh, om Frankrijk heen hun vlees nog eens zijn gaan controleren... is men erachter gekomen dat in paardenvlees dat uit Groot-Brittannië kwam toch uh, schadelijke stoffen zouden zitten. Een soort uh, ja, medicijn dat paarden krijgen toegediend... wat eigenlijk slecht is voor de gezondheid als mensen dat gaan eten. Dat is dus in de Franse voedselketen terechtgekomen, vermoedt men. Uh, het is in ieder geval aangetroffen in die paarden. Maar dat staat los van die affaire rond de Diepvriesproducten. Dat is simpelweg uh, uit een ander onderzoek gebleken wat gestart is naar aanleiding van alle commotie rond uh, die lasagne-paardenvlees. Vanuit Parijs, Ron Linker. Dank wel. Een bos rode rozen van een stille aanbidder, een doos chocolaatjes of een romantisch dinertje. Het is Valentijnsdag en dat kun je met allerlei clichés vieren, maar het kan ook allemaal wat extremer. <tiedacht> Het doet niet heel erg pijn, Het is gewoon altijd een beetje gevoelig, maar... Een tatoeage speciaal voor Valentijnsdag. Nu vandaag gaat het over de liefde. Henk Schiefmacher, ja, toch wel de tattoo -guru. Ik geloof dat er vandaag 150 of 200 mensen komen... die allemaal getatoeëerd worden. Okay. Volle bak. Ja. Ik heb de naam van mijn vrouw laten zetten, Vita. Mooie oh, zwierige letters. Juist, dat klopt. Midden op de borst. Midden op de borst, jawel. Waarom daar? Dat het gewoon een mooie plek is. <laughs> en je weet zeker dat je voor altijd bij de blijft. Ik weet niet wat ik de afgelopen zeven jaar van er heb gehouden. En in ieder geval de aankomende zeven jaar ook wel door wil gaan. Er zijn dus nu collega's van je die zeggen Ja, dat moet je eigenlijk niet Impulsaan doen valend... op Ja, Ik heb het nooit van onzin gehoord. Het mooiste wat een tatoeage je kan bieden is juist het impulsieve. Zonder impuls is er geen enkele tatoeage meer. Het blijft een dom ding om te doen. Gewoon klaar. Maar goed, ze bedoelen denk ik te zeggen... dan is het over een half jaar uit en dan zit je met die tatoeage. Ontzettende onzin, want dan zetten we er weer een tatoeage overheen. We zijn ook gewoon Albert Heijn. En de verantwoording in dit soort dingen ligt bij de tatoeërderen. Als hier een twaalfjarig meisje binnen staat... die Ahmed op de doos moet hebben, dan doen we dat heus niet. Is het lang wachten? Nee, we moesten om 11 uur en ik denk dat we misschien tien over elf van de beurt zijn. Eigenlijk vorig jaar zomer hebben we op het strand tegen elkaar gezegd... ja, wij gaan een tattoo zetten voor onze familie. En dat gaan we nu dus doen. Een familietattoo? Een familietattoo, ja. Dus niet speciaal voor je grote liefde? Nee, voor mijn familie, dat is ook mijn grote liefde. Een tatoeage voor de familie, dat kan natuurlijk ook. Verslaggever Harold Brouwer was bij tatoeagekoning Henk Schiffmacher. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Hey, wat jong? Ja, goedemiddag. De internationale media worden gedomineerd door Valentijnsdag. Logisch, en de mogelijke moord van de Zuid-Afrikaanse atleten Blade Runner Oscar Pistorius op zijn vriendin. Op de website van de Canadese National Post wordt erover gemeld dat Nike zijn advertentiecampagne met Pistorius in de zin I am the bullet terugtrekt. In Nederland overheerst de recessie in de berichtgeving. Zo opent NRC Handelsblad met het bericht dat de Nederlandse economie... voor de derde maal in vier jaar in een recessie zakt. En ook op de voorpagina van de NRC het bericht dat de Amsterdamse... hoogleraar Rijpkema twee derde van zijn boek... Inleiding in de rechtswetenschap heeft overgenomen van anderen. Volgens de krant heeft de UvA-hoogleraar het leerboek... dat was samengesteld door zijn voorganger, grotendeels overgenomen... onder een andere titel uitgegeven en de indruk gewekt dat er zijn eigen werk was. Amsterdam heeft zijn eigen paardenvleesschandaal. biefstuk koning serveert paard, luidt de opening van het parool. Steekhuis Pieter Leeuw in de Noorderstraat, al sinds de jaren 40 beroemd om zijn biefstuk, schotelt zijn onwetende klanten, klanten al jaren paard voor. Het parool liet het vlees onderzoeken en stelde onomstotelijk vast dat men in het restaurant paard serveert. De eigenaar zegt in de krant dat hij van niets weet, maar dat vindt de leverancier van het vlees onzin. Hij levert al zo'n tien jaar vlees waarop de verpakking duidelijk een paard staat afgebeeld. Lijkt me duidelijk. Overigens heeft de NOS even naar de NVVA gebeld over dit geval. De keuringsdienst vertelde ons dat je gewoon paardenbiefstuk mag verkopen als biefstuk... als je maar niet zegt dat het rundvlees is. En dat restaurant beweert dus niet dat het koeienvlees verkocht, maar gewoon biefstuk. De PvdA moet meer tegenwicht bieden aan de te-economische en bestuurlijk technocratische logica... waarmee Nederland de afgelopen jaren is geregeerd. Dat is volgens NRC de conclusie van een denk tank van de PvdA die zaterdag wordt gepresenteerd. Sinds paars zijn de sociaaldemocraten de weg een beetje kwijt geweest... en is het tijd voor een postliberale koerswijziging. Beleid moet volgens de denktank meer worden getoetst... op bestaanszekerheid, kwaliteit van werk, verheffing en binding... tussen hoog- en laagopgeleide burgers van verschillende herkomst. Verderop in de krant wordt uitgelegd wat dat dan praktisch inhoudt. Altijd fijn, zo'n uitleg. De nou. Amerikaanse omroep CBS schrijft op de website over een opmerkelijke vriendschap... die tussen voormalig president Bill Clinton en Richard Nixon... die in de jaren die in 1974 aftrad vanwege het Watergate-schandaal. De vriendschap wordt duidelijk in een nieuwe tentoonstelling... in de presidentiële bibliotheek van Bill Clinton. Die tentoonstelling heeft in de VS tot heel wat opgetrokken wenkbrauwen geleid... schrijft CBS. Uit voorheen geheime correspondentie komt een verrassend warme relatie... tussen de democraat Clinton en de republikein Nixon naar voren. Zo feliciteerde Nixon Clinton met het winnen van de presidentsverkiezingen. De vriendschap had voordelen voor allebei. Zo bood Nixon zijn expertise aan... die Clinton ongetwijfeld ook goed kon gebruiken bij de Lewinsky-affaire. Daarnaast kreeg Nixon eindelijk de gelegenheid... zichzelf enigszins te rehabiliteren naar Watergate. Die kans kreeg hij niet... Reagan en Bush senior. Het woord allochtoon is niet alleen meer taboe in Amsterdam. Ook de Belgische stad Gent wil er niets meer van horen. Termen als Gentse Turken of Gentse Marokkanen... hebben voortaan aan de voorkeur in Gent. De Vlaamse collega's van de VRT hebben op straat in Gent... gevraagd wat mensen die men vroeger allochtonen noemde... Uh, wat ze hiervan vinden. De meesten vinden het prima. Sommigen begrijpen het alleen niet helemaal. Ik weet niet wat er is, heerlijk. Ik weet niet wat dat is... Het woord allochtoon, dat, uh, dat zegt u niet? Nee. Allochtoon, zoeken we op, even googlen, Ze doen we dat tegenwoordig. Precies, duidelijk. Na Amsterdam dus ook deze stap in België. Na zes uur meer over dat grote lek door computers. Tot zo. Europees voetbal op Radio 1. Zometeen om zeven uur in de Europa League. Voorzet en daar prachtig zit. Wat een goal. Ajax, T.O.A. Boekarest. de bal bij de tweede paal. Buislander gaat iedereen, ja. zit erin. En ook het Arian tennis tennistoernooi. NOS langs de lijn, zometeen om 7 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Succes dwing je af. Succes maakt van een stucador een wandgrimeur. Een loodgieter wordt een constructeur sanitair. En succes maakt van een bezorger een logistiek expediteur.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 Of fopspeen van een terugtredende overheid. Zelf zorgen voor uw ouders. Vanavond in Meldpunt bij Max om 5:30 Uhr, Nederland 2. Twijfelt u over uw WOZ-aanslag? Loop dan binnen bij een NVM-makelaar voor een WOZ-check. Hij kan u eventueel ook helpen om bezwaar te maken. Dit is Radio 1.